Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het congres van het kabinet is het profiel van de partij. volgens een groot aantal leden te vaag en te links geworden. Partijleider Rauwvoet nam vandaag afscheid van zijn achterban. Zijn opvolger, Arie Slop, zegt dat het roer niet radicaal omgaat. Slop wil zich onder meer richten op het herstel van de economie. de zorgen van ondernemers en gehandicaptenzorg. Ook keert hij zich fel tegen de forse bezuinigingen op Defensie. In de Brabantse plaats Zevenbergen woedt een zeer grote brand bij een pelletbedrijf. De brand brak rond kwart voor twee uit bij pellets die buiten lagen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Bij de brand komt veel rook vrij die tot tientallen kilometers ver is te zien. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om het vuur in Zevenbergen te bestrijden. Er zijn ook drie zogeheten crash tenders ingezet waarmee snel met veel water en schuim kan worden geblust. De spelersbus van Twente is van het Fanny Blankers Koenstadion in Hengelo vertrokken naar Amsterdam. Daar is morgen de kampioenswedstrijd tegen Ajax. Op de viaducten boven de A1 bij Enter en Markelo stonden honderden fans om de spelers uit te zwaaien. Tot nu toe zijn er geen berichten over problemen. Politie, gemeente en FC Twente hadden de fans opgeroepen niet op de snelweg te komen. De ruimte onder de viaducten waren afgeschermd met hoge hekken. Waar de spelers van FC Twente vannacht in Amsterdam overnachten is niet bekendgemaakt. Supporters van Amsterdam hebben op internet opgeroepen om vannacht kabaal te maken bij het hotel van FC Twente. Het weer. Vanavond in het westen kans op een bui. Morgen wisselend bewolkt in een aantal buien staat een stevige noordwestenwind. Het wordt 14 graden aan de kust en 16 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A13 Den Haag Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer en op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Kleinpolderplein ook 2 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A20 hoek van Holland Gouda. Die is dit weekend in beide richtingen ligt tussen de Knopende Kleinpolderplein en Terbrechtseplein. Verkeer kan omrijden via de ring Rotterdam-Zuid via de Benelux tunnel. De nasleep van een aanrijding op de N44 Den Haag richting Wassenaar voor Kerkhout 2 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Camera En Cosmic Girl, en daarvoor, oh, dat ik zie in Bruce Springs, in een uh, barn to run. Get ready for the countdown! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zet radio in het Dit is ZFM Zandvoort! Yes, goedemiddag en uh, van harte welkom bij een nieuwe Entertainment View voor deze 14 mei 2011. Mijn naam is uh, Rudy Nicolai en helaas is uh, Roy van Buren degene met wie ik programma maak normaal gesproken, helaas is hij ziek. Dus uh, dat is jammer, maar uh, een keertje vrij misschien ook wel lekker. Vandaag 14 mei de 134ste dag van het jaar. Met, uh, op 14 mei in de 1913 wordt het uh, Frans Hals Museum geopend in Haarlem. Oprichting van de voetbalclub Vitesse in, negen, in 1892 al. En uh, van, uh, vandaag als jager Jan Papratski. Je weet wel die uh, sidekick van uh, Robert Jensen. De hoogste temperatuur op 14 mei ooit is gemeten in 1943 met een temperatuur van maar liefst 30,5 graden. De te, laagste temperatuur was in 1909. Het was uh, toen vandaag 0,1 graden. Ik kan het voorstellen, dus 14 mei 1909, 0,1 gaat. Kan je het voorstellen dat het vandaag zo is? Nee hè? Vandaag, mijn dag. Vandaag vroeg opgestaan. Half acht wel te verstaan, misschien nog iets eerder kwart over zeven. Ik had namelijk een evenement. Ik zit op het CIOS en dan moeten we regelmatig evenementen gaan organiseren. En uh, ja, dan zou je denken, wat voor evenementen? Nou, gewoon sportevenementen. CIOS is een, een uh, opleiding en dan word je opgeleid tot uh, sportleraar en dan hoort zulke dingen ook mee. Dus uh, ik stond uh, acht uur al op het station en we gingen naar Zandam. En uh, ja, het was een hele leuke dag. We gingen naar uh, Zandam, atletiekvereniging, en we hebben daar een meerkamp gegeven. Meerkamp atletiek met uh, onder andere balgooien, 60 meter sprint, 600 meter, uh, wat nog meer, kogel, kogelstoten en verf, uh, verspringen. En uh, de kinderen die eraan meededen waren tussen de 6 en 12 jaar. En volgens mij vonden dat het wel heel erg leuk. En uh, wat mij betreft als zoiets geslaagd, is, dus is het natuurlijk ook een hele leuke dag om te doen. Alleen uh, je wordt er wel enorm moe van, daarom veel muziek vandaag. Wat voor dag heb jij? Wil je dat nou vertellen, dan kan je bellen naar de studio natuurlijk. 023-573-1969. Dus 023-573-1969. En vertel wat, uh, wat jij hebt gedaan. Ik ben benieuwd en het lijkt me leuk om, om van je te kunnen horen. Kwart over vier. Dit is uh, Entertainment For You. I said Rudy. Rudy. is a Rudy. Met zometeen de nieuwe van de jeugd tegenwoordig, die heet Get Spanish. Maar nu eerst, de meisje die heeft meegedaan met The Voice of Holland. Tweede single uitgebracht naar Six Feet Under is dit Sherry Ann. En haar nieuwste single heet Mr. Know It All. Hey Mr. Know It All. And send the way it ends You La ciudad de Toluca es especializada en la elaboración de este empujido, pero también se fabrica con un fin de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del país rojo llamado así: ¡Burgo la mosca en el suizo! ¡Ya, ya, ya, ya! Hola, supermercado de la Bancos por aquí. Let's get started. Get spanje, Get spanje, Hola, spanje, het spanje, het het spanje, het spanje, I'm está but it's not pink I don't have anything, I say I don't tengo. Bitch, I want I'm with people, I want Here, I'm my money? Good night and until next Have fun, friends Los gasellegitos Donde está genitos Oh Costa delzos Los gasellegitos Donde está genitos Esos. hola supermercado, de la bancos oh. por aquí, let's get spared. Spanish. Get Spanish, get, Spanish on. get Spanish on. Hola supermercado, de la bancos oh. por aquí, let's get spared. get Gejo, oh. get spared, John. Claro que sí, claro que no. Los jóvenes, más chulos del pueblo. Spansoboos sowieso 40 hoes chorizo Bocadillo con manchejo Dat is fabajejo El Anus del Diablo Dat is de That is the costa de zo en Anus del Diablo Dat is de costa de zo Yo quiero esnifar Yo quiero vomitar Yo quiero comer Dus ben je cojo, ben je cojo Los geselejitos Dónde está genitos? Costa del Sos Los Gestelajitos Donde está janitos oh. Costa del Sos Hola supermercado De la bancos por aquí Let's get Spain It's Spanish get It's Spanish. Spanish Hola supermercado De la bancos por aquí Let's get Spain It's Spanish, get Spanish. Get Spanish on get Spanish on. Hola, la Let's get, Spanish. get Spanish on Hola Supermercado De la Bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish on Get Spanish on Hola Supermercado De la Bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish on Get Spanish Yes, this is Harold Fred they use this things to know this stage in around town With me to make this to nice music Let's go crazy Do a song, Oh my Lekkere zomerse kanken van de jeugd van tegenwoordig. Natuurlijk, een paar maanden geleden een nieuw album uitgebracht. De lachende derde. En dit is hun vierde single die er vanaf kwam. En uh, die heet Cat Spanish. Um, daarvoor die Sherry Ann en Mr. no De nieuwe single van uh, Sherry Ann Nivilak. Uh, zij is natuurlijk bekend van de Voice of Volume, waar zij uh, aan meedeed. Dus de tweede single na uh, Six Feet Under. En toch laat ze weer zien uh, dat ze enorm veel talent heeft. Want wat is een goede plaat? Uh, Sherry Ann en Mr. Know It All. En de jeugd van tegenwoordig heeft gereageerd op het Songfestival. Papijn Lane van de jeugd zegt dat ze, als ze mee kunnen doen, echt alles winnen. Desalniettemin hoeft de Trost de Heren vooralsnog nog niet te bellen. Hij zegt. Uh, dit is niet echt iets voor voorom. Het is altijd een uh, drama met het Songfestival. En voor de Nederlanders is het festival gewoon afvervloekt. En dat was de reactie van mijn Lade van de jeugd van tegenwoordig. En ik geef hem gewoon gelijk, want het was... Uh... Ja, ik hou er gewoon niet van. Het Songfestival vind ik gewoon helemaal niet. Maar daar gaan we het ook niet even over hebben. Misschien straks met Popsa Henry, maar dat zien we tweede uur natuurlijk weer. Zo bericht over een uh, Barcelona-weerd bikinis uit straatbeeld. Wil je het weten? Blijf luisteren. Direct and this is who we are. Ik vertelde het net al een beetje. Barcelona gaat bikini's weer uit het straatbeeld. Toeristen die in de Spaanse stad Barcelona in hun zwemkleding op straat lopen, kunnen voortaan een fikse boete krijgen. De gemeenteraad heeft vrijdagavond ingestemd met maatregelen die het strafbaar maken om naakt of bijna naakt rond te lopen op openbare plaatsen. Zwembroeken, bikinis en zwempakken zijn voortaan alleen nog toegestaan in zwembaden en op rondom stranden. Uh, wie op de andere openbare plekken zwemkleding draagt, kan een bekeuring krijgen tussen de 120 en 300 euro. Dus als je op vakantie gaat, let erop. Nieuwe muziek nu, de nieuwe van Martin Solveig. Dit is ready to go. You I, and I love, love me. Me. Ik ben niet bellen want je bent niet meer hier. Dus ik probeer te bereiken met de pen en papier. Mama meestert zo veel. De laatste feestje was er niet bepaald gierlijk We jagten allemaal naar de dus baby's in mijn staan. en ik ben dapt mama af en toe nog steeds spontaan Maar goed ik doe er weg mijn dingen Ik werk in stress En ik heb niet tegenwoordig ook een plekje in west De verwarming doet het niet Daarom lijkt het zo kill En ik ben nog vrij gezellig, Daarom lijkt het zo stil Maar het komt Shit, kon je me nou maar zien Ik voel het nagedaan de mannen En ik heb van dien Ik heb mijn hele eigen shit van Jij niets gebaat zijn zoveel dingen die ik jou nog wil vertellen In mijn brief yeah. van jou Zo eigenlijk nog even willen praten Besef het af en toe niet eens, je ja, hebt het zelf verlaten Hoe kan je nou de trots op ons zijn Als je niet die dieren brok in mijn keel Als ik de woorden op papier... Ik ben het, maar ik ben niet zo sentimenteel Al die wil willen kwetsen, maar ik zeg niet zoveel Maar in ieder geval, Bram is net als ik een middelvinger in de lucht En bijna niemand heeft een grip, Maar wanneer je zit in een gerucht Maar dat is hoe het anders te zijn Al die spoken houden mensen met karakter maar klein Dat is lekker simpel, dat is wat ze deden bij mij De show, ik ben niet gaan studeren, maar mijn leven is vrij En ik doe nu wat ik wil, en als jij het gewild had, yep. Ik hoef mijn leven niet te leven als een schildpad Want ik heb alle creatief voor jou Wat zoveel dingen die ik jou kan vertellen You're oh, <laughs> Spreek, alleen als ik het zwaar meen Ik vocht de business op met als ik helemaal ben begonnen Ik kan niks meer stoppen, fuck iedereen en alles Ik blijf mezelf, verget de wereld bij de ballen Hou maar kijk, mezelf Ik liet je kijken door mijn ogen Als ik toveren kon, ik zou nog even met je lopen Als je gewoon op me stond Maar alles is nu veranderd En jij bent niet hier Daarom roep ik nu nog ga je bij het drinken van bier En je weet, ik heb nooit ergens bij gepast Ik was al een bad een beetje in de kleuterklas En ik haatte dat, ik haatte jou Omdat ik wist dat ik had, dat jij gewoon dezelfde probleem had. Maar ik heb zoveel positief van jou. Dus daarom bied ik mijn excuses aan. Niemand meer van jou. En een uh, brief van jou en het is uh, samen opgenomen met Treintje Oosthuis en stond op het uh, duo album van de Opposite, die ze vorig jaar uitbrachten. Namelijk uh, Twan en uh, Willem brachten een album uh, apart van elkaar op, maar uiteindelijk kwam het toch weer bij elkaar en, uh, en deze stond op het album van Twan. Samen met Treintje Oosthuis was het dus uh, brief aan jou en als je kijkt naar de agenda van de opposit zijn ze toch wel populair hoor. Gisteren stonden ze bijvoorbeeld in Perron 55 in Venlo. Maar ze staan binnenkort in P60 ook in Amsterdam. Maar er zijn natuurlijk ook een paar grote feesten uh, staan er klaar. Bijvoorbeeld het TU Zomerfestival in Delft. Dat is uh, 10 uh, juni ook uh, staan ze bijvoorbeeld 18 juni in de Parkfeest Oosterhout en zelfs 25 juni in de Summerfestie van Antwerpen in België en uh, zo staan ze onder andere in Dutch Valley in Spaarnwoude in augustus en uh, nog in Tomorrowland in België en ze uh, doen dus erg goed en daarvoor die uh, Martin Solveig samen met K.L.A. en dit was zijn uh, nieuwe single Ready to Go en als je de, de agenda van Martin Solveig vergelijkt met de uh, agenda van um, de, de Opposites mag ik eigenlijk niet doen want dat kan je Moeilijk vergelijken. Zie je toch al het verschil hoor. Martin Solveig trekt onder andere op in Parijs, Hamburg, Birmingham, Glasgow, Montreux, Bari. Uh, ook apart, Broek op Lange Dijk. Jawel, Martin Solveig, de enige echte op Broek op Lange Dijk. En uh, ja, Indian Summer Festival staat hij dus op 18 juli 2011.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 They're gonna be who's they gonna be who tell it like it is. Who you gonna blame? Who you gonna blame for all our different sales? Where's they gonna end? Where's they gonna end up anywhere at all? Where you gonna go? Where you gonna go And you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Calling the necessities, ask Mrs. Wash to feed the cat, call and la Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness.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 Ja, goed hè. Jonathan Jeremiah. Vorige maand een nieuw album werd gebracht... ...genaamd A Solitary Man. En dit was zijn uh, twee, tweede single van het album... ...na Lost. Uh, de tweede single heet Happiness. Ik, uh, ik heb net een lekker bakje koffie genomen, omdat ik daar uh, zin in had en een beetje energie nodig heb. En uh, kom ik net op een uh, wel een grappig bericht. Ter ere van de 25-jarige verjaardag lanceert het Zweedse koffiemerk Nespresso de Pixie. Een minuscule koffieapparaat van 11 centimeter. De Pixie lijkt qua design op de klassieke automaten van Nespresso. Alleen is dit klein, uh, kleintje heel wat ecologischer. Het water warmt op in minder dan 30 seconden. En de toestel schakelt zichzelf uit naar 90 minuten, waardoor het uh, 40% minder energie gebruikt dan een ander toestaf met A-label het kleinoot kost 149 euro samen met Pixie wordt ook een uh, nieuwe accessoirecollectie gelanceerd geïnspireerd op herkenbare merkencode, zo lijken de kopjes op kleurige koffiecapsules en de leepjes op uh, suikerstaafjes dus uh, 11 centimeter groot is maar wat je ermee wil en uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor de nieuwsbrief, want eigenlijk slaat er nergens op maar ik, het toch, uh, ik vond het toch wel leuk Entertainment View nu met Lenny Kravitz. Zometeen... Ben Saunders. Nieuw album had gebracht natuurlijk. En uh, er staan een aantal leuke nummers op. En uh, de Terny Firth, Alonienes hoor je zometeen. En die vind ik goed. Lenny Kravitz doet nu. En Fly Away. I wish that I could fly into the sky. So very high. Just like a dragonfly. TextTV TV op kanaal 45 45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 In 21st of Loneliness. En dat staat uh, op zijn nieuwe album: zijn eerste debuutalbum. The um, You talk Me New By. Nou, me lastig. En uh, ik heb het album gedownload en er staan zeker een paar goede nummers op. En uh, dit is er eentje die ik uh, wel opvallend vond. Even door met het uh, volgende bericht, want uh, door een 1-0 overwinning tegen Engeland heeft Oranje onder 17 de eindwedstrijd van de Europese kampioenschappen in Servië bereikt. Een duelpunt van Kyle Ebesilio was voldoende voor de ploeg van de uh, bonskuit Albert Stuyver om de Engelse leeftijdgenoten in de halve finale te verslaan. Nederland was in Novi-Stad veel sterker dan een onmachtig Engeland. Ook, kwam, uh, ook al kwam dit in de steuring niet tot uiting. Doordat de magere, uh, door de marge klein bleef, hield de tegenstander uit zich op goed resultaat. Maar de Engelsen kwamen eigenlijk niet verder dan enkele verwoedende af, afstandsschoten. Oranje, dat uh, dankzij het overleven van de was al plaatsen voor het WK in Mexico, krijgt zondag in de finale te maken met Duitsland. De Duitsers in de, uh, versloegen in de halffinale... finale. Uh, Denemarken met 2-0 na een Rutte van 0-0. De eindraad in de Servische stad uh, begint zondag om 11 uur. In de groepenfase uh, versloeg Oranje Duitsland met uh, 2-0. In 2009 ging Nederland in de finale tegen de Duitsers ten onder. Nederland heeft het EK en Novi Sad nog geen tegendoelpunt hoeven incasseren. En uh, wil je de wedstrijd dan zien aanstaande zondag om 11 uur? De wedstrijd is uh, live te zien op uh, Entertainment Eurosput. for you. Yes, Entertainment for You dus. En uh, ja... Zo meteen een lekkere plaat een nieuwe van de Neon Trees. De Animal is uh, hebben ze een nieuwe single uitgebracht genaamd 1983. Nu gaan we naar een plaat uit 1985 en dat was uh, soundtrack van de James Bond film A Few to Kill. Ik heb het natuurlijk over Duran Duran. De nieuwe van de Neon Trees 1983. Zometeen komen we weer bij terug na het nieuws van 6 uur. En een tweede uur hebben we natuurlijk Popstar Henry. Hij vertelt ons wat er is gebeurd op showbiz nieuwsgebied. Ook heb ik uh, iets heel leuks voor de Michael Jackson fans. En ook misschien wel mensen die gewoon van Michael Jackson muziek houden. Wat het is, blijf zeker luisteren. Maar nu eerst een plaat. Waarvan een uh, luisteraar naar mij toe kwam laatst en die zegt: uh, Ja, een paar maanden geleden draaide hem nog wel eens, maar laatst hoor ik hem niet meer veel meer. Hij had het over Charles Bradley, een 63-jarige Amerikaan, echt een pure soulzanger... En uh, ik had het album van hem gekocht, de Menna Hen Street Band. En er staan zoveel goede nummers op, en deze draaide ik een paar maanden regelmatig. En uh, speciaal voor hem uh, draai ik deze nog een keer. Voor die luisteraar die dat dus vroeg, Charles Bradley. And uh, the world is going up in flames. Zometeen zijn we dus terug met het tweede uur. Maar geniet nu eerst natuurlijk van uh, Charles Bradley. En zometeen zijn we terug.